In Zuid-Holland is een college van gedeputeerde staten... met Forum voor Democratie een stap dichterbij gekomen. De fractie van ChristenUnie-SGP is bereid te gaan praten... met de partijen die al een akkoord op hoofdlijnen hebben. FVD, VVD en CDA. ChristenUnie en SGP hebben wel als voorwaarde gesteld... dat er een nieuw akkoord komt. Zuid-Holland zou de eerste provincie zijn waar FVD gaat meebesturen. Artsen zonder grenzen luidt een noodklok... over de situatie in een Syrisch opvangkamp... Er zitten zo'n 11.000 mensen onder wie veel kinderen... die vrijwel geen hulp krijgen. Er gaan kinderen dood aan ziektes die eenvoudig te voorkomen zijn... zegt Artsen Zonder Grenzen. Een aantal organisaties geeft geen hulp... omdat veel mensen in het kamp banden zouden hebben met IS. Vijftig jonge asielzoekers die overlast veroorzaken in Leersum moeten daar weg. Dat heeft de burgemeester van de gemeente Utrechtse Heuvelrug aan het COA verteld. De groep alleenstaande minderjarige asielzoekers zit sinds vorig jaar in Leersum. Maar zouden daar vrouwen lastigvallen en buschauffeurs bedreigen? De Oostenrijkse vicekanselier en leider van de rechtspopulistische partij FPE, Heinz-Christian Strache, is in de problemen gekomen door een mogelijk omkoopschandaal. Bij Duitse media zijn opnames opgedoken uit 2017... waarin hij bereikt lijkt een rijke industrieel uit Rusland opdrachten te gunnen... in ruil voor steun bij de verkiezingscampagne die toen gevoerd werd. Het is niet duidelijk waarom de opnamen nu zijn opgedoken. Het weer, nog een enkele bui, land 3 maartse opklaringen. Met kans op nevel en mist en minimaal rond 9 graden. Overdag enkele buien, het wordt 20 tot 23 graden. En ook morgen is het nat en vrij warm voor. Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers bespuugd. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de OV-medewerkers en Sieren. Zin in Zandvoort. Zandvoort.